...nog wel de meerderheid in de Senaat. Waarnemers verwachten een periode van felle politieke strijd... ...vanwege de totaal verschillende standpunten van beide partijen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de ochtend in het noorden wat droger. Het wordt 3 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. De komende dagen blijft het regenachtig. Dit was het NOS Show. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dan uh, hebben we een heel leuk initiatief van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Heb je wel eens gehoord van Serious Cooking Quest? Uh, ja, zeker. Het Glazen Huis. Het Glazen Huis. Het staat, waar staat het ook weer? In Eindhoven in staat Eindhoven, het, Ja. En uh, ze hebben een, een heel mooi idee opgevat, de Reddingsbrigades in Nederland. Om met allemaal bootjes richting Eindhoven te varen. En daar op uh, een bepaald moment aan te komen. ...ter ondersteuning van het uh, Serious Request uh, gebeuren. En uh, de bedoeling is dat er heel veel geld voor weer wordt opgehaald. Dan om uh, ongeveer tien over half twaalf hebben we een heel mooi item over het Classic Concerts Kerstconcert.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 Of je nou van zeilen houdt of duiken, of je barba papa keek of voor Of je graag hoe zijn die leest of tart, ons, ons land kan deze, deze mensen goed gebruiken. Wij gaan het. Mara Heet of Adzo Edith, Broert of Tom of Paul Helma, Klaas of Art of Stef of Betty Halbe, Charlie, Frans, Janine of Joost Johan, Bart, Matthijs, René of Karin Ibeltje, André, Malik of Ham Erik, Anne, Ineke of Afke Ingrid, Annewil, Brigitte of Fred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 Uh, Jerry, als je uh, straks in de Staten zit, dan loop je de kans dat je ook in de Eerste Kamer wordt gekozen. Ik zei net, het is het voordeel, je krijgt auto met chauffeur naar Den Haag... ...en dus al die grijze koppen uh, uh, erg jong daartussen zitten, zou toch wel enthousiast zijn? Ja Pieter, uh, ik heb daar nog niet over nagedacht, maar die auto met chauffeur, dat, uh, dat lijkt me wel wat. Dat bedoel ik. we ja. <laughs> uh, de kans dat je van de provincie inderdaad uh, daarna meteen overstapt in de Eerste Kamer?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 Ja. Maar voor de uh, oudere partij uh, is de heer uh, Bouwberg-Wilson en ook de heer Simons kandidaat. Zo. Dus, Verwachten uh, ze zoveel stemmen daar? Waarschijnlijk, ja. ja Oké. Okay. Uh, Jerry, een andere vraag. Jij hebt deze week vragen gesteld aan het college over uh, de woningen uh, op het Louis Davis-carré. Uh, een, een groot aantal vragen. Wat is daar precies nu de essentie van?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 Dus wanneer mensen met een groot inkomen in een huurwoning zitten, die ja, 300 euro in de maand, Ja, die verlaten nooit hun woning. En dat is eigenlijk wel hetgene wat je wil, is dat die doorstroming komt in die, in die, in die huur, huursector. Nou ja, met het huidige beleid en de huidige dingen die er liggen, gebeurt dat niet. En dat gebeurt ook niet wanneer je 17 woningen vrij gaat geven, want dat heb ik het college aangegeven. Is dus ja, wij doen je woningen.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 Want uh, wie, wie heeft er dan een auto? Ja, het is, die, die, die eisen zijn allemaal zo scherp. Dus je, ook al heb je geen auto, moet je toch een garage afnemen? Ja. Och jezus. Het ligt om een uh, parkeerplek af te nemen. Oh, apart. Nou ja. Oh ja, die kan je dan weer verhuren misschien, of mag dat dan weer niet? Nou ja goed, ik uh, dat, dat weet ik dat niet. Weet ik, ik denk dat je dat uh, vrij kan indelen, maar uh, dan nog, het is gewoon een hoop geld.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 Uh, Zandbergen, voorheen was het Bierman, is uh, om uh, <coughs> ja toch eens te kijken van hoe we die woningmarkt in Zand kunnen ook opbreken. En daar uh, natuurlijk je... ook het landelijke bij nodig. En er moet dus wel ferm wat gebeuren. Uh, Jari, ja, we gaan je volgen in de toekomst. Ja. En veel succes. Dankjewel, Nou, 2 maart. Ja. <laughs> en we gaan nu uh, luisteren naar het volgende nummer en dat is Sleigh Ride van de toppers.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 Chocolate and the pumpkin pie It'll nearly be like a picture print by career and I These wonderful things are the things we remember all our lives Just hear those sleigh bells tingling ring ting tingling too Come on it's lovely weather for the sleigh ride together with you Outside the snow is falling and friends are calling you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 En dan gaan we koud trotseren. Waar beginnen die ze aan? Varen? Nou, ze gaan op de tweede, uh, het is het 19 december beginnen ze met varen. Ja. Met die 30 boten. 160 ja. kilometer varen. Maar nog maken. steeds, hè? Uh, Zeker landinwaarts. Er is een uh, rekeningnummer dat mensen ja. geld kunnen overmaken. Ja, dat uh, rekeningnummer is uh, 429146760. Ik ga het herhalen. 429146760.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 Enorm koud zal het krijgen van de eerste dag. Uh... En dat er heel wat onwieringen zullen zijn. Het zal best. Die Shit. onderweg tegenkomt. Uh, ja. ik kleed je warm aan. Gaan we doen. En geen risico's nemen. Nee, nee, nee. nee. Doen we nooit. Uh, is er wel een volgauto bij dat jullie kunnen. We hebben zelf één of twee volgautos mee rijden. Ja. Eén één auto van de Range Brigade en een privéauto. En andere brigades hebben ook allemaal volgautos mee rijden. Dus.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 Okay, en je... veel succes, dat er met veel geld mag komen. Ja, dank u wel. Ja, en nu hoorde Dat een komt. prachtig uh, stuk van Bach. Gespeeld door Han Wispel bij op zijn uh, beroemde cello. Uh, maar we zitten hier aan tafel met Toos, want uh, Toos Bergen. We gaan praten over het uh, meest beroemde concert wat jij gaat houden. Is dat zo? Ja. Dit is, uh, ik denk, een topper in de afgelopen tien jaar. Wat jij nu voor elkaar hebt nou. gekregen: het Westfries Mannenkoor. Ja, het is een topper, maar het ik vind is... het niet het meest. Uh... Nou, we in hebben de top andere. Ja, ik kwam net zeggen. In de top ik wou net zeggen. Wou we, we hebben andere zeggen. mooie stukken gehad, hoor, Ja, wel, maar Pieter. dit staat toch wel in de top tien. Oké. Okay. Wat je nu hier hebt, onder leiding van André Kaart, komt het Westfries Mannenkoor. Ja. Hoeveel leden heeft het? Ik dacht dat het een 75.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 Ja. En een vrouwenkoor erbij de grootste nog. Hoe groot is het vrouwenkoor? Dit is veertien 14 vrouwen. 14 dus we de... hebben tachtig, uh, negentig man. Nou, het wordt propoor, maar... Uh, <laughs> Hoe krijgen we dat in die kerk? Eh, oh joh, dat, gaat dat gaat gewoon lukken. hebben alle balkons open? Overal... Alles, alles open, we gooien de hele boel open. En, Even luisteraars, half drie gaat de kerk open. Drie ja. uur begint het concert. Drie uur begint het concert. Toegang, het concert. Toegang gratis, open De schaam, laatste collectie. keer, dus maak er gebruik van.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 Na, uh, ik geloof 36 jaar dat hij artistiek leider is van het koor, neemt hij afscheid. Dan is er een gigantisch concert in Horen. Ja.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 En dat koor ja. bestaat al heel lang. Dat bestaat al heel lang. Uh, moet ik even spieken op mijn blaadje? Misschien heb jij het al zo. Ja ik, ik ja, ik heb het al uitgezocht, 65 nou, jaar. Nou, al meer dan 100 jaar. Ja, 100 precies. 100 jaar uh, rijke koortraditie staat hier. Dus het is. Dus, het is uh, ja. nou, ik heb wel met hem over gehad, met de voorzitter. Ik zeg, waarom krijgen jullie nog niet het predicaat koninklijk? Ja. Ik zeg, waarom vragen jullie dat niet aan? Nou, doe, daar heb ik hem op een idee gebracht. Dus daar is hij nu mee bezig. Want meestal, als je 100 jaar bestaat.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 Van uh, Willem-Alexander en Maxima. Dat El Nuno, dat heeft oh, hij ge samengesteld gecomponeerd. Is dat zo? Ja. Heeft hij niet die, uh, hij, dat gedaan? Nee. Oh, Paul Krijnloord? Nee. Oké. Okay. Maar goed, ze gaan ook nog wat Hanuka liedjes zingen. Ja. En uh, ja, van John Rutte gaan ze een aantal uh, Christmas carols zingen. Dus dat is...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 uh, als ik kijk naar het, het, de cd die ze net hebben uitgebracht, het Oratorio de Noël, die hebben ze net uitgebracht. En dan zullen ze die ongetwijfeld bij zich hebben. speciaal van zowel het west mannenkoor als ja. het vrouwenensemble gezamenlijk erop. Dus uh, kost een tientje. Ja, je heb, weet meer dan ik. Ik heb het <laughs> gedaan. Ik Dikkie. Het Prachtig. Nou, ik vind het mooi. Ja. ja, dat aan is je waar. Je waar. Ja, dat is waar. Dus ik uh, hoop dat de kerk vol zit morgenmiddag. Ja, dat denk ik ook Gaan wel. Meneer, We hebben extra stoelen bijgehuurd. Dus, uh, geweldig. Ja. Um, heb je al een klein tipje... Voor het komen. Ja. Jazeker heb ik een klein tipje, want uh, die 5 euro die betaald moet gaan worden. Nou, die wordt dik terugverdiend hoor met alles wat ik uh, op Dat de planning is... heb. Wat ik heb je ik heb onder andere, ik ga hem mooie dingen noemen. We beginnen weer met Heemseids Philharmonisch Orkest. Traditie. Traditie, volle bak. Uh, we hebben het Utrechts Byzantijns Mannik. Nee. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat kost je handen en geld. Dat was mijn rib uit mijn lijf. Maar ik heb rik. gezegd, oké, okay, we gaan het gewoon proberen. Dan heb ik uh, het kathedrale koor met de meisjeskantorie van de BAVO. Bij de romvolle bak. Bij de bak. Uh, we hebben laureaten van het Prinses Christina concours. We hebben net uh, nog iemand, en daar ben ik even zijn naam kwijt. En ik heb de agenda niet bij me. Maar Job van Bijnem komt nog een ja, keer. Dat was de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 Even na middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Vanmorgen is nog wel een bedrijf ontruimd door de brandweer. Medewerkers kregen last van prikkende ogen doordat de wind is gedraaid. De brandweer zegt nog de hele dag bezig te zijn met nablussen. Om half elf geven de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk een persconferentie over de brand. Die persconferentie wordt live uitgezonden op Radio 1 en op Nederland 1.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 In België is gisteravond de deadline gepasseerd voor het begin van nieuwe onderhandelingen over de vorming van een regering zonder dat er overeenstemming is tussen de belangrijkste partijen. Bemiddelaar van de Lanotte presenteerde begin deze week een nota met voorstellen, maar voor twee partijen is dat geen basis voor nieuw overleg. De Belgische kranten schrijven vanochtend dat de formatie na 207 dagen als mislukt moet worden gezien en dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. In Iran is een Amerikaanse vrouw opgepakt op verdenking van spionage. Volgens een staatskrant had de vrouw van 55 in een van haar tanden een microfoontje. Ze werd opgepakt.